Het NOS Journaal. Gert Kluk. De verkoper wiens bubbelbad de bron was van de legionelle besmetting... op de Westfriese Flora moet een half jaar de cel in. Hij heeft 500.000 euro die hij van zijn verzekeraar had gekregen... voor de slachtoffers, voor zichzelf gebruikt. Het OM had een werkstraf geëist, maar volgens de rechtbank in Alkmaar... past dat onvoldoende bij de ernst van het misdrijf. De man gebruikte het geld naar eigen zeggen... voor juridische kosten en andere schade die hij leed... In 1999 overleden 32 bezoekers van de Westfriese flora in Horen. Ze waren ziek geworden door de legionelle bacterie die in het bubbelbad zat. De spanning in Cairo stijgt nu de nieuwe grondwet is aangenomen. Direct na het bekend worden van de goedkeuring door de Egyptische grondwetgevende raad barstte de kritiek los. Tegenstanders van de regerende moslimbroederschap hebben al aangekondigd na het middaggebed de straat op te gaan om te protesteren tegen de wat ze noemen ondemocratische grondwet. De moslimbroeders hadden laten weten dat zij hun president Morsi zullen steunen. Ze hebben hun aanhangers ook opgeroepen om naar het Tagrierplein te komen. Amnesty International zegt dat in de wet de mensenrechten en de rechten van vrouwen niet gewaarborgd zijn. De top van het kabinet heeft een eerste gesprek gehad met de sociale partners over de uitvoering van het regeerakkoord. Premier Rutte en minister Asscher ontvingen in het torentje, FNV-voorzitter Heerts en vno ncw voorwand Wintjes. Zowel Rutte als Heerts en Wientjes noemden het een goed gesprek. Wordt vervolgd, liet Rutte weten. Net als Heerts heeft Wientjes onder meer aandacht gevraagd voor de crisis in de bouw. Ik heb uitdrukkelijk gewezen op de panieksituatie in de bouw. Ik heb gezegd tegen de premier, zo kan het niet langer. Elke dag 50 mensen ontslagen, elke dag bedrijven failliet, doe iets. Ook Heerts benadrukte dat het vooral om de werkgelegenheid gaat. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu vindt het niet gepast dat de Europese Unie dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Tutu won de prijs zelf in 1984 voor zijn strijd tegen de apartheid. Volgens Tutu is de EU helemaal geen boegbeeld van de vrede... en druist de toekenning in tegen de wil van Alfred Nobel... de Zweedse dynamietfabrikant die de prijzen in het leven riep. De gemeente Stichtse Vecht gaat in beroep tegen het besluit van minister Schulz om de maximumsnelheid op de A2 s'avonds en s nachts te verhogen naar 130 km per uur. Schults wil de maximumsnelheid tussen Vinkenveen en Maarsen komende nacht al verhogen... Volgens wethouder De Groene is het college van Stichtse Vecht zeer teleurgesteld in de minister... omdat ze de beroepsprocedure van zes weken niet afwacht. Nou, het besluit van de minister betekent dat eigenlijk de inwoners de verliezers zijn. Uh, harde rijen s nachts, betekent meer geluidsoverlast en meer fijnstofproductie. Daar heb je als inwoner last van. Het weer wolkenvelden, ook zonnige periode In de kustprovincies af en toe een lichte regenbuit is 4 graden in het oosten en 7 aan de kust. Vanavond in het binnenland kans op wat regen of natte sneeuw. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. Opnieuw kans op wat natte sneeuw. AMB verkeersinformatie. In totaal 39 kilometer vielen, en dat is normaal voor dit tijdstip op een vrijdag. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer. Daar was een ongeluk gebeurd. Een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor de afrit Maarn 9 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 6 kilometer. Gratis naar de tentoonstelling Het Wonder van Delfts Blauw in gemeentemuseum Den Haag...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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier in Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Vandaag een uitzending in het teken van de actie Hoezo Armoede met een debat over de vraag of we van een dubbeltje een kwartje kunnen worden. Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motifaction denkt van wel... Maaike Zorgman van de FNV ziet op zijn minst obstakels. De column van Justus van Ol over armoede als natuurverschijnsel. En u kunt er allemaal weer op reageren door ons te twitteren. Hashtag afrovml. En u kunt ons ook bekijken op de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Terugblikken met lied. Morgen begint de maand december. De maand van feesten, van eten en van terugblikken. Over dat laatste aspect van de maand december praten we vandaag met mevrouw Liedewij-Edelkort... voorspeller en onderzoeker van Nieuwe Trends. Mevrouw Edelkort, welkom. Dank u wel. Ja, het lijkt misschien wat vreemd dat we u juist uitnodigen... om uh, over terugblikken te praten. Nee, hoor. Niet? Nee, zonder terugblik geen vooruitblik. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, ja. Ja, dat wist dat... ik. Ik ben een visionair, hè. Uh, uh. Ik hou trouwens uh, erg van het materiaalblik. Ik ben dol op blik. Oh. Ik hou ervan hoe blik de dingen omarmt en beschermt... en tegelijk uh. iets warms, maar ook iets staalhards uitstraalt. Als een staande penis eigenlijk, hè, uh. blik. Gezellig, maar hard. Ja. Maar... In een woord is blik ook fijn, hoor. Terugblik, vooruitblik, koekblik, flikblik, filmblik. Okay. He, noem het allemaal maar op. O, of is dat een uh, reactie die niet kan? Oké, okay, dat heb ik ook wel eens gelezen. Wat vindt u daarvan? Dat mensen oké okay zeggen als ze ja bedoelen. Uh, is dat in of uit? Uh, over taaldingen ga ik niet zo. Dan moet u zijn bij mevrouw Cornelissen. Ah, Pauline Cornelissen. Be bekend onder meer van het boekje... Taal is zeg maar echt mijn ding. Ja, zie ik eruit als Pauline Cornelissen? Nee, nee u, u ziet er eerder uit als een... Uh, oh. Als een uil. Een, een bosuil. Nou, dan is mijn uh, uitdossing toch een stukje gelukt. Ik wil er namelijk vandaag uitzien als een wandeling door het bos. Ik ben een ja. kunstenaar, hè? Okay. Een kunstenaar. Mevrouw Edelkort... Of mag ik liedewij zeggen? Nee, liever niet. Vind ik heel intiem. Okay. Alleen mijn hond zegt liedewij. Oké. Okay. Ja. Uh, kunt u voor de luisteraar omschrijven wat u aanheeft? Ja, dat kan ik. Ik draag een uh, driekwart pofbroek van mos. He, echt uh, mos. Uh, mos op rubber. En daarboven draag ik een triplex malienkolder. Ik wilde eigenlijk een helm op. Een echte uh, ridderhelm. Maar die kreeg ik niet over mijn hoofd. He. Over mijn grote geïnspireerde bol. die de hele dag zoemt met ideeën, voorspellingen, dwarsverbanden en lukrake gedachten. Ik ben een visionair. Ik ben een ja. kunstenaar. <laughs> zeg, ja. deze week werden de woorden van het jaar bekendgemaakt. Het ja. woord uh, economie neemt het uh, op tegen onder andere bankalijst, Facebookmoord, ja. uh, Grexit, inbrekersrisico en uh, mamaporno. Ja, bent u het eens met deze woorden? Of zijn er anderen die het volgens u waren? Nou, ik mis in ieder geval een paar uitdrukkingen die ik dit jaar heel okay. vaak heb gehoord. Bijvoorbeeld mm. een treintje lopen met een lange ei, Een treintje lopen mm. met een hoofdletter een lange ei. Dat staat voor bedrogen worden door je partner. Uh, er een anoukje van bakken. Dat is financieel binnenlopen door het bedrog van je partner. Ja, ja. Uh, een pardoeletje doen. Dat is per ongeluk toch helemaal niets bedoelen. En vijftig ah. uh, tinten natuurlijk in alle handen. Ja, ja, ja, he, ja, ja. En, en heeft u zelf het uh, boek 50 20 gelezen? Uh, niet op de geijkte manier. Ik heb al mijn boeken in een shredder gegooid. Ook om een statement over bezit te maken. Want ik ben toch een kunstenaar. Mm. Uh, en al die flinters papier verschijnen vervolgens... middels wordclouds, middels beamers als wordclouds... op de wanden van mijn huis. En als okay. ik het raam openzet, verschijnen ze daadwerkelijk... op de wolken, mijn wordclouds. Als een eigen word, uh, clouds, atlas. Middels die beamer. Nou, nou, nou klinkt u opeens als Peter R. De Vries. Ja, dat kan kloppen. Dat is mijn broer. Oké. Okay. Ja. Door. Nou, oké, okay, mevrouw Edelkort. Waarom wordt er eigenlijk zoveel teruggeblikt aan het einde van het jaar? Helpt terugblikken bij het verwerken van dingen die eerder zijn voorgevallen? Of is het gezonder voor de mensen om terug te blikken... om terugblikken maar helemaal te laten zitten? Nou, ik heb een wedervraag. Doen ja? dieren aan terugblikken? Nou, volgens mij niet. Nou dan. Oké, okay, nou, tot slot, euh, nog een kleine trendsvoorspelling voor 2013. Nou, als het goed is, hebben mensen in 2013 zo genoeg van anderen op hun uiterlijk beoordelen... dat er niet alleen etiketten komen qua sociale omgang... Uh -huh. maar dat die ook daadwerkelijk nagestreefd gaan worden. Dus bijvoorbeeld iemand uil noemen is heel erg uit volgend jaar. Ouch, miauw, catfight! Dat wordt doorgaans alleen gezegd over twee vrouwen, hoor. Nou, zeg, zie ik eruit als een vrouw? Een beetje. Zeg, heeft u een stengelbleekselderij voor me? Ik ben een kunstenaar. Komt eraan, als laatste. Twee voorspellingen voor de toekomst. Eén, uh, ik voorspel dat ik volgend jaar geen zomergast ben. Nee, nogal wie dus. Dat was u dit jaar al. En ik voorspel dat Leon de Winter vanavond in de Wereld Draait Door Ja, dat staat gewoon in de krant. Ja, maar je kan mensen niet vaak genoeg waarschuwen. Oh, wat een armoede is dit. Bas Hoeflaak en Sanne Wallis de Vries. Hoezo armoede? Debat in vrijdagmiddag live. Twee katheders klaargezet. Twee mensen met verstand van zaken daarachter. Deze week van de armoede een debat over de positie van mensen... die in Nederland het minst te besteden hebben. Want zo'n 8% van de bevolking in Nederland leeft in armoede. Oftewel moet het met minder dan 940 euro per maand per persoon doen. Zijn die in staat om zelf aan die armoede te ontsnappen? Of is dat zonder hulp een kwestie van eenmaal arm altijd arm? Daarover gaan in het debat socioloog en oprichter... van marktonderzoeksbureau Motivation, Frits Spangenberg... en Maaike Zorgman, zij is bestuurder bij FNV Bondgenoten. Allebei eh, welkom. Meneer Spangenberg, ooit een periode van armoede gehad eigenlijk in uw leven? Ik, door mijn leeftijd, um, toen ik klein was, hadden we het heel arm. Ik had maar één broek en één paar schoenen. En er waren natuurlijk geen merkkleden en eh, kleren. En, en we dronken nooit Coca-Cola. Dus het was een, een luxe. Oh, ja. um. Als kind ervoer je dat ook als arm? Nee, want het was bij iedereen zo. Ah. Dus dat is meteen de relativiteit weer van ja. het begrip. Maar Maaike maar Zorgman, ooit arm geweest? Nee, zelf ben ik uh, niet arm geweest. Ik heb het geluk gehad in een uh, nou, welvarend gezin op te, op te groeien... Uh, mijn opa's en oma's wel. Dus ik heb wel, uh, wel ouders die uit die armoede opgeklommen uh, zijn. U kent het op, vanuit, de familie, vanuit, vanuit de familie, maar niet, uh, niet persoonlijk. Niet uh. We gaan het hebben over mensen die wel vinden dat ze arm zijn. En uh, we hebben daarvoor een stelling geformuleerd in die luidt: wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit uit zichzelf... Een om te beginnen krijgen jullie beide een halve minuut om even je standpunt neer te zetten. En daarna eh, mag je met elkaar in debat. Maaike Zorgman van eh, FNV, eh, u bent voor de stelling. Dus de eerste 30 seconden zijn voor u. Waarom? Um, ik ben voor de stelling omdat uh, dubbeltjes geen kwartjes worden... op het moment dat je niet randvoorwaarden schept... Uh, dat mensen ook uit armoede kunnen komen. Ik heb het idee dat, uh, dat de laatste tijd vooral tegenovergestelde is. Hè. We hebben steeds meer werkende armen in Nederland. Steeds meer uh, werkzoekenden um, uh, die nu in armoede leven, wisselen stuivertje met, uh, met werkende, maar, uh, maar komen vaak gewoon ook niet met werk. Een, uh, een ontsnappingsroute van armoede die armoede uit. Uh, en we zien de afgelopen jaren... Tot zover even. Ze redden het ja. niet alleen, zegt u... Uh, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit uit zichzelf een kwartje. Meneer Spangenberg, uh, ja, u zegt het kan wel. Want? 10% van de Nederlanders leeft onder die armoedegrens. Ongeveer 1000 euro. Jij zei 8%, want heel veel kinderen zitten er ook in. Ja, door geboorte of door schulden zit je er eenmaal in. Dan kom je er bijna niet meer uit. De economie is opgezet vanwege het concept groter, groter, grootst. Of rijk, rijker, rijkst. En degene die het meedoet, die wordt uitgesloten. Aan de marge gezet. Armoedebeleid verzacht omstandigheden. Werkt niet naar empowerment. We kunnen eruit komen, maar een doel kan beroepen, maar even af. ...op onze sociale intelligentie. En daar wil ik het over hebben. Want het ligt aan de mensen zelf? Nee, het ligt aan het systeem. Dus het systeem van armoedebeleid, daar gaat evenveel geld in. Dus we besteden evenveel geld... aan armoedebestrijding aan als er gegeven wordt aan, aan armen. Het dus is een interessant gegeven. Het is een industrie. Maar even de stelling. Hè? Want de vraag nou, is... kun je uit, zonder hulp, hè, uit jezelf, van een dubbeltje een kwartje worden? Hoe komt het dat, dat dat niet lukt en dat volgens u wel moet kunnen? Het moet kunnen met hulp. Dus, we, dus kijk, ik ben een optimist. Het, het, het, het lukt nu bijna niet. Als je er nu in zit, dan kom je er bijna niet uit. Maar het kan wel... Dus u bent het eigenlijk eens met ja, mevrouw ben, Zorgman? Ja, zeker, maar goed. Voor, dus er is hier eigenlijk geen debat. Het is een vreselijk debat. Maar ah, mevrouw Zorgman zegt ook... Ja, het kan wel als we hulp krijgen. Het gaat om... Ja, met, met, met, een, met een intelligentere aanpak gaat het lukken. Omdat Hoe? Al die mensen Vertel, concreet. Door andere verbindingen te leggen. Iedereen is nodig... En Wat we dus nu doen met het armoedebeleid is pappen en nat houden. Mensen on in dat systeem houden. En, uh, zodra ze uh, zich empoweren, dus wat doen wat ze kunnen. Want iedereen kan wat. Dat iedereen... allemaal heel abstract. Ik heb nee. u ook wel eens horen zeggen. sommige mensen met een uitkering moeten gewoon een schop onder hun kont krijgen. Dat klinkt dan weer een stuk duidelijker. Bij sommige mensen helpt dat heel goed. Ja? Ja, is zeker. dat nodig soms? Bij, zeker, maar je kan ze niet allemaal onder, over een kam scheren. Maar zeker. Nou, ja, toch even, en, mevrouw en, Zorgman. Is, is dat soms goed om mensen met een uitkering een schop onder hun kont te geven? Nou, ik zie vooral dat dat een, een heel gewild uh, middel is van politiek en beleidsmedewerkers. Hè. Volgens mij hadden we in de jaren negentig dat er wel iets meer kon gebeuren... om mensen uh, bijvoorbeeld de arbeidsmarkt uh, op te krijgen. Uh, we zijn twintig jaar later. Volgens mij hebben we heel hard, uh, hard en hardvochtig uh, beleid uh, voor mensen. Uh, en de meeste werkzoekenden die ik uh, zie, en ik kom er toch wel heel veel tegen, uh, iedere dag... Ja. Um, die hebben geen, schop, onder hun, uh, uh, die hebben geen schop nodig, maar die willen gewoon werk hebben. En die komen niet aan het werk. Uh, en uh, die komen aan het werk uh, in, uh, in banen waar ze ook niet uit hun armoede komen. Vijftien uur in een klein pulp, uh, pulpbaantje bijvoorbeeld. Ja, ze um, willen wel werken. Schop onder als metaforisch. Uh, ik was bij een voedselbank daar lopen heel veel mensen die niet de handigheid hebben... om zelf een knoop aan te zetten. Heel, als ik het doe op sociale intelligentie... heel veel mensen, die ook die hier zitten, kunnen een bijdrage leveren. Niet in geld, niet in eten. Maar mensen die bij een voedselbank lopen leren een knoop aan te zetten... om kleren te verstellen. Omdat, en eh, Louise Fresco had het er ook al over, mensen die bij een voedselbank lopen... hebben niet de handigheid om hun leven financieel... en in de juiste prioriteiten te managen. En een knoop aanzetten is ook een hele mooie... Ik bedoel, het gaat niet om het geld dat ze hebben... maar om het feit dat ze de verkeerd meer... Omgaan. Kijk, het is heel hard om te zeggen, maar eigenlijk bestaat er in Nederland geen armoede, hè, vergeleken met de derde wereld. Het is een, een, een te hoge mate van uitgaven. Als je het duidelijk zegt... Het, ik, ik zie mevrouw Zorgenman ontzettend zucht. Het, het armoedeprobleem in Nederland zit niet aan de inkomstenkant, maar aan de uitgavenkant. Mevrouw Zorgenman. Nou, ik geloof dat dat toch wel echt een, een probleem is. En dat, dat het wat makkelijk is om dat af te schuiven op mensen. Dat zie je vaak. Mensen kunnen niet goed met geld omgaan. Als wij een blad hebben en er staat een, een werkzoekende... die inderdaad afhankelijk is van de voedselbank... maar er staat een pakje sap van een bepaald merk op... dan krijgen wij reacties van ja, we weten wel hoe die mevrouw rond moet komen. Want dat pakje sap, als ze nou maar een, een C-merk had gekocht... kwam het allemaal nee, goed. Hebben ze een te duur merk gekocht? Nou, die mevrouw had, had het toevallig van de voedselbank ja. gekregen. In dat, maar in maar dat goed, geval. dus die opmerking van mensen moeten beter met hun geld om leren gaan... zegt u, dat is onzin? Nou, weet je, het is ook een armoedeval. Hè. Als mensen bijvoorbeeld hun baan kwijtraken... kan het zijn dat je wel 65 van je inkomen uh, kwijtraakt. Hè. WW is 70 maar van een maximum. Uh, en mensen die aardig wat verdienden, uh, die maken dan de grootste uh, val. Vervolgens maak je de val uh, naar de bijstand. Ja, Juist dan moet je dus beter en met je geld betekent, omgaan. Ja, dat betekent dat je moet beter met je geld omgaan. Maar je moet ook zorgen dat je uitgavenpatroon kan meekrimpen. Uh, mee uh, en wat je ziet is dat als dat niet snel genoeg gaat... dat mensen al... Uh, te snel, te hoge uitgaven hebben voor de inkomsten die ze hebben. Uh, en dan hebben we een systeem dat, uh, nou ja, dat uh, de schulden uh, uh, verhaalt... op het moment dat mensen uh, toch schulden maken... omdat ze te lang het blijven wachten om te, ja. te rommelen met, uh, met de huur en het Meneer eten. Meneer zo als je zo terugvalt in inkomen... dan is het wel heel lastig om dan even verstandig... met dat weinige geld dat je overhoudt om te gaan. Tuurlijk, het is heel lastig, maar je moet ook enorm flexibel zijn. En die flexibiliteit na die valt terug, dat is heel moeilijk. Dat moet je wel ooit gaan. Geleerd hebben. En heel veel, met name jongeren van nu... die in tijden van welvaart en decadentie zijn opgegroeid en gewend zijn... Hebben dat niet geleerd. Hè, dat ze geld krijgen en die ook vaak geen zakgeld hebben gekregen. Het is heel belangrijk voor kinderen heel jong zakgeld te krijgen... dat kinderen heel jong leren. Op is op. En juist in de gezinnen die het minder goed hebben... willen ouders vaak dat hun kinderen alles krijgen. Althans alles wat in hun mogelijkheden ligt. En als kinderen dan zeuren, krijgen ze goed of geld voor snoep. <lacht> en juist kinderen in, in, bij gezinnen die het minder goed hebben... worden in die zin meer verwend en leren minder goed van jongs af aan... om te gaan met het op is op. Nou, ik, ik wil toch uh, vooral benadrukken dat het geld waar je rond moet, van moet komen weinig is. Wat we, wat we iedere keer zeggen. Hè, wat het geld is wat mensen hebben, dat is een inkomen voor een, een echt paar. Um, uh, als je alleenstaande ouder bent, heb je al minder ben je alleenstaand. Uh, dan heb je rond uh, de 635 euro per maand te besteden. Ja. Dat is gewoon geen vetpot om voor rond te komen. Daar moeten mensen gewoon keuzes voor maken. Natuurlijk maar dat ontkennen in Spangenberg je... ook niet. Nee, zeg alleen natuurlijk... je moet er anders mee omgaan met dat weinige geld. We hebben, uh, we hebben ieder jaar uh, maken we een, een bijstandstest. Hè, van, en dan kijken we van wat, uh, wat is besteedbaar inkomen van mensen. Wat, uh, wat heb je aan, uh, aan uitgaven? Wat zou iemand van die uitkering moeten uh, kunnen uitgeven? En dat doen we met Nibet-cijfers. En dan, uh, dan merken we dat op het moment uh, de uitkering... als je dat uh, standaard plaatje hanteert... Uh, uh, dat je dan al 150 euro tekort komt. En dan klopt het berekening ook nog niet zitten. altijd ja. met, uh, met de kosten. Dus het zal best zo zijn dat de ene persoon beter mee om kan gaan met geld. En als je lang in armoede leeft en je wil je kind ook wel eens een leuk speeltje geven. Uh, of, je wil iemand, of je wil ook wel eens een keer wat lekkers eten, wat je je eigenlijk niet kan permitteren. Dan kan ik me voorstellen dat je minder dat goed doen. met geld omgaat. Maar het is volgens mij ook echt een probleem van de uitkeringen. We hebben minimale uitkeringen. En we bepalen vooral van wat wij vinden dat iemand met een minimum nodig heeft. Maar de afgelopen jaren en de komende periode ook weer 4, uh, 4 en een en kwart procent, 5, nee vijf en een kwart procent. Het wordt alleen maar minder. Gaat naar beneden. Nu is het allemaal wat moeilijker. Iedereen bezuinigt en we noemen het soms wel crisis. Toen het goed ging, dus, uh, voor 2008, was het aantal armen even groot en werd niks kleiner. En dat is mijn pleidooi. Dat is het armoedebeleid wat we voeren. Want toen werd er ook heel veel aan gedaan dus niet werkt. Daarom moeten we op een andere manier gaan nadenken... tot andere concepten komen. Tot andere Dan alleen naar de hoogte van het inkomen. Uh, tot slot, meneer Spangenberg, vindt u dat er uh, eigenlijk helemaal niets... in de argumenten van mevrouw Zorgman zit of toch wel iets? iets? Uh, uh, uh, wel iets, maar het lastig is, je, je komt heel erg tegemoet naar mensen... Die, uh, uh, het is natuurlijk vreselijk, maar hoe meer je tegemoet komt... naar mensen in een armoedesituatie, hoe meer ze ook nemen. Een hele akelige harde, ook uit een experiment... is dat arme mensen die meer, wat meer geld kregen... 10 meer in eerste instantie meer gingen eten en drinken. En dat kan je wel voorstellen, maar is niet handig Op om die je armoede situatie. Hulp niet. Mevrouw Zorgma, zit er iets in de argumenten van meneer Spangenberg of niet? Um... Nou, ik denk dat het te veel zit op. We hebben verkeerde keuzes gemaakt. En succes uh, is een keuze. Hè, eigenlijk dat, dat proef ik daar een beetje uit. Want je kunt het heel erg beïnvloeden. Ik denk dat er randvoorwaarden voor nodig uh, zijn. Uh, dat uh, empowerment je altijd moet doen. Hè, mensen in hun kracht uh, zetten. Maar, tuurlijk, ook geld. maar daar hoort ook bij dat je randvoorwaarden uh, creëert. En, uh, en, en zorgt dat mensen ook uitstromen, bijvoorbeeld naar gewoon, uh, gewoon goed werk en uh, niet meer afhankelijk zijn van je. zorg Zorgman, bestuurder van FNV Bond en Frits Spangenberg, socioloog en oprichter van Motivation Onderzoeksbureau. Beide dank voor dit debat. APPLAUS Zo direct, de column van Justus van Oel: ook wel over Armoe... maar eerst weer prachtige muziek van Peter Beense. Ik woon op een koning, men noemt het een krot. Maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat een deur, onbewoonbaar verklaard Voor mij blijft het hoog een paleis Het huis is gebouwd in de zestiende eeuw Het staat en de ouderdom scheef Ach ik ben er geboren En ik ben er getrouwd Ik woon er Zolang als ik leef, op die afgekeerde woning, in het hartje van de Jordaan, daar versleet ik mijn jeugd, had ik leed, had ik vreugd in een strijd om een iederlijk staan. maar toch voel mij een koning ook al vloeit er dikwijls een draag Op die In it home! Voel ik mij een koning, ook al er, er dikwijls een traan op die boog, oh nee. in het Peter Beense begeleid door André Vrolijk op accordeon. En ja, we hebben het natuurlijk in deze uitzending heel veel over armoede. Peter Beense, zelf opgegroeid hier in de Kinkerbuurt in Amsterdam. Peter, kom even zitten. Hoe was dat eigenlijk vroeger bij jou? Ben jij opgegroeid in armoede of viel dat wel mee? Uh, nou, het is wel zo dat ik uh, niet echt uh, in, in rijkdom uh, ben geboren. Op een half woningje, vader en moeder... Uh, dat ligt zo'n zo'n klein huisje met uh, ja, voor en achter een beetje uh, heel klein allemaal. Groot gezin. Nee, ik was eigenlijk de enige daar waar die geboren is. Toen zijn ze verhuisd weer naar een uh, Oogstorp. En daar is mijn broertje geboren. En tussendoor zijn we weer verhuisd naar daar en, toe, en, en daar. Uh, het... uh, uh, maar voelde jij als kind? Uh, vond jij dat jullie arm waren of had je daar helemaal geen last van? Ik heb dat eigenlijk niet zo meegemaakt. Ik was natuurlijk de eerste. En in, uh, ja, in, in die jeugdtijd gingen wij eigenlijk uh, vanaf de Kinkerstraat uh, door naar, naar uh, Amsterdam-West. Dus, nee, naar Oostdorp, sorry. Dat was Amsterdam Amsterdamers, ja. En, en ja, toen kreeg mijn vader het ook wat beter. En wij gingen, ja, wat meerdere oh. dingen doen eigenlijk wat, wat, wat mij, uh, ja... Jij zou banketbakker worden? Ja, dat is ook nog geweest, ja. Ja, dat is niet, niet <laughs> doorgegaan. Je, je bent, luisteren ja. jullie thuis naar, naar dit repertoire, ook naar deze liedjes? Die ja, je dat zingt? is met de paplepel ingegooid. Ja? ja, dat is uh, mijn familie en... en ja, mijn schoonfamilie ook eigenlijk, die, die, die vonden dit muziek, deze muziek altijd prachtig. Maar doe jij daar, in hoeverre heeft dat nou invloed op wat jij nu zelf zingt? Want je zingt nu natuurlijk een ander repertoire. Nou, ik denk dat je wel een beetje uh, gevoelskwestie... Uh, dingen meemaakte die eigenlijk vroeg gebeurden. En die, die hoor je in het liedje uh, terug. Hm. En ik heb zelf natuurlijk hier op het gewerkt in, in een café. En daar zong ik eigenlijk met... met met live muzikanten, uh, die Amsterdamse liedjes allemaal. Ja, dus, maar het is... groot succes altijd. Even, moeten het even vragen, want je zit hier met een, met een soort... ja, ik zou het bijna zeggen, Meetsbaard. Smeetsbaard. <laughs> <laughs> die had ja, je niet? Ja, ja. Nee, die had ik niet, nee. nee. Uh, nou, toevallig is het gekomen dat er, uh, dat er een uh, filmrolletje aangeboden werd. En uh, ik moet een of andere onderwereldfiguur spelen, daarin. En toen werd dus gevraagd, wil je wil je baard laten staan? In wat voor film is dat? Uh, die film gaat heten Altijd Zondag en te zien in en, de bioscoop? Of? Nou, dat, ik, ik, ik, oh? Eerlijk gezegd, ik krijg Geen uh, van idee. de week nog de vervolgdingen uh, uh, allemaal te horen. Dus uh, okay, het gaat allemaal nog goed. Te Tegen die tijd zult, uh, zult hier roepen. Uh, nou, je laatste vader. single, Geweest is geweest, gaan we zo meteen horen. Die gaat over? Uh, over vriendschap. Uh, dat het uh, ontzettend sterk is als je hulp krijgt uh, in de vroege jaren... en, en je, je overleeft een bepaalde tijd... en iemand anders heeft je dan nodig die je vroeger geholpen hebt... En dan moet je, er, moet je er staan. gaan we zo direct van genieten. Tot okay. zover, dan. Peter Beens. dank. Peter Beenssen. De publieke omroep, ja, hij bestaat nog... heeft deze week als thema armoede. Nou, ik neem u mee naar Ethiopië in de jaren 60. Daar was hongersnood... De Verenigde Naties wisten dat en waren bezorgd. Maar de keizer van Ethiopië, Haile Selassie... lees zich om die hongersnood helemaal niet druk te maken. De Ethiopische babytjes stierven bij duizenden, maar Ethiopië deed niks. Nogmaals, dit speelt in de jaren 60. De Verenigde Naties stuurde toen een afgezand naar Haile Selassie... om hem te gaan vertellen dat er heus, echt waar... een hele erge hongersnood was in zijn land. In het paleis van Haile Selassie was een lange marmeren gang... Aan de muren van die gang lagen leeuwen en grote kettingen. Als je precies in het midden van de gang bleef... konden de leeuwen van Haile Selassie je niet bijten. Zo kwam de afgezand van de Verenigde Naties... met trillende knieën uiteindelijk aan bij de troon van Haile Selassie. En zij, die afgezand was een vrouw die ik goed heb gekend... moest hem toen vertellen van de hongersnood in zijn land. Me madame, zei de keizer van Ethiopië, die vloeiend Frans sprak... dat is er iedere paar jaar dat er honderdduizend mensen van honger doodgaan. Einde gesprek. Oftewel, Haile Selassie, destijds keizer van Ethiopië... begreep volstrekt niet waarom Westerse mensen zich druk maakten... om een hongersnood in Ethiopië. Hij beschouwde stervende mensen als een natuurverschijnsel. Daarvan begrepen in de jaren zestig de Westerse mensen weer helemaal niks. En mijn punt is, dat laatste was nieuw. Want in pakweg 1920 begrepen de Ethiopiërs en de Westerlingen... elkaar nog heel goed... Armoede en ellende hoorden er nu eenmaal bij. Je kon af en toe missionaris met cadeautjes sturen of een spoorlijntje aanleggen. Maar witte mensen waren rijk en donkere mensen waren arm. Dat was de natuur en daar deed je helemaal niks aan. Wij zijn inmiddels volstrekt vergeten dat we daar ooit zo over dachten. Vanaf 1945 begonnen de hongerige arme mensen... steeds harder aan ons geweten te knagen. We zagen ze ook vaker op televisie en doordat we meer gingen reizen. Ook daarom hebben rijke witte landen vanaf 1945... duizenden miljarden in de arme medemens gestoken. Veel geld kwam weer bij ons terug, maar dat is een andere discussie. Waar het om gaat is dat duizenden miljarden later... armoede nog steeds een wereldwijd probleem is. Om allerlei redenen, maar dat is ook een andere discussie. Een hard feit is dat de gulle westerse gevers langzaam moe zijn geworden. Want hoeveel je ook doet, je moet altijd weer meer doen. Je kan ook zeggen, die Ethiopische keizer Haile Selassie was vreder, maar ook wijzer dan wij. Hij vond het in de jaren zestig onbegrijpelijke onzin dat witte mensen in zijn land voor God wilden spelen. Dat hoor je nu opnieuw, op ministeries en gewoon op straat. Haile Selassie accepteerde destijds armoede en honger, omdat die nu eenmaal onvermijdelijk waren. Die indruk heeft de gemiddelde westerling na 70 jaar helpen inmiddels zelf ook. Of luister naar wat critici in de derde wereld zelf zeggen. Hulp helpt niet. Je krijgt er corrupte en luie regeringen van... en een diep ingesleden betelcultuur. Tot slot het goede nieuws. In veel arme landen zijn inmiddels Nederlandse bloemenkwekers actief. Ze, ze besparen zich daar de kostbare verwarming van hun kassen. En de armen hebben een werkje. Dus als u vanmiddag een bosje bloemen koopt, doet u spontaan aan armoedebestrijding. En zonder dat het u een cent extra kost. Zo kan het gelukkig ook. Justus van Oel. Half vier geweest, NOS-journaal nu, Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven mag asielzoekers die worden uitgezet niet vragen om terughoudend te zijn bij het beleiden van hun geloof. Dat heeft de Raad van State gezegd in de zaak van twee Iraanse christenen. Die betoogden dat ze als christenen in Iran niet veilig zijn. Maar volgens Steven kunnen christenen in Iran hun geloof beleiden zolang ze niet te veel opvallen en de aandacht op zich vestigen. De Raad van State verwijst naar een uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daarin staat dat van een vreemdeling niet mag worden verlangd dat hij zich om vervolging te voorkomen terughoudend zal opstellen bij de uitoefening van zijn godsdienst in het land van herkomst. De top van het kabinet heeft een eerste gesprek gehad met de sociale partners over de uitvoering van het regeerakkoord. Premier Rutte en minister Ascher ontvingen in het torentje FNV-voorzitter Heerts en Veno-NCW-voorman Wientjes. Heerts en Wientjes hebben onder meer aandacht gevraagd voor de crisis in de bouw. En voormalig topman van het IMF, Dominique strauss kahn betaalt een fors bedrag aan het kamermeisje dat hem beschuldigde van poging tot verkrachting. De Franse krant Le Monde schrijft dat het om ruim 4,5 miljoen euro gaat. Op 7 december worden alle documenten over de financiële schikking getekend in New York. Al dus Le Monde, dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. 47 kilometer file in totaal. En dat is normaal voor een vrijdagmiddag. Wat opvalt en wat, meis, wat veel vertraging oplevert... is de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 4 kilometer. Daar was een ongeluk gebeurd. Ook een ongeluk op de A28. Utrecht richting Amersfoort. Voor Soesterberg 6 kilometer. De weg is daar wel weer, wel weer vrij. En zo is dat ook op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renken met het knooppunt Ewijk 7 kilometer door een aanrijding. Ook daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met futuroloog Paul Ostendorf. Die gaat vertellen of wij of onze nazaten in 2050 arm of rijk zullen zijn. Frits Barend gaat sportieve hoogte- en dieptepunten bespreken. En u kunt op alles reageren. Twitter ons hashtag AvroVML. Of bekijk ons op vrijdagmiddaglive.afro.nl. En dan hebben we een tjoen. Of armoede toch? Die kost zoveel. Meer. Je hebt het deur. afspraakt. het Hoezo, armoede? Ja, hoor, er is hij. Hebben wij in 2050 de armoede de wereld uitgeholpen? En hoe kan technologie ons daarbij helpen? Voor een antwoord op die vragen zit futuroloog Paul Ossendorf hier aan tafel. En, zoals ik zei, Frits Barend. Wat denk jij, Frits, uh, is er nog veel armoede in 2050? Uh, ongetwijfeld is er nog heel veel armoede, want er is ongelijkheid. Maar ik en die zal de, blijven. Want ik was net erg onder de indruk van Louise Fresco, die ervan overtuigd is dat je honger kunt oplossen. En honger en armoede zijn aan elkaar gelinkt. Absoluut. Dus ik ben op dat gebied wel optimistisch als je maar de wetenschap de kans durft te geven en durft te investeren in wetenschap. Paul Ossendorff, wat is een futuroloog? Een futuroloog is iemand die uh, aan toekomstonderzoek doet, niet aan voorspellen. Dat is een belangrijk verschil. Dat is een heel belangrijk verschil. Ja. Ja, je bent geen Liederweer edelkorn, geen. Uh, maar je kan de toekomst je niet onderzoek. in een glazen bol. Ja, nee, je kunt de toekomst onderzoeken door nu na te gaan waar de wetenschap zich mee bezighoudt. En vooral ook te kijken naar welke patenten er worden aangevraagd. En nog belangrijker, welke patenten er worden toegekend. En verder ontmoet ik natuurlijk veel mensen die in het bestuur van grote organisaties zitten... en je leert dan hun denklijnen kennen. Ja, als je ja, enerzijds maar... en die denklijnen kent en die patenten... weet je ongeveer wat er zou kunnen ja, gebeuren. Ja, ik denk dat Frits dat bedoelt. Dat ongeveer blijft natuurlijk toch altijd nog wel ongeveer. Ja, anders an, zou het voorspellen zijn. En dat kan ik helaas ook niet. Hoe ziet de wereld eruit in 2050? Uh, nou, dat weet natuurlijk niemand. Maar als ja. we gaan praten over die, uh, die, die, die, die welvaart en, en die rijkdom... dan gaan er toch wel hele grote dingen gebeuren. Omdat... Uh, de rijkdom alsmaar toeneemt. Alleen onze grens van wat is arm en wat is rijk... die verschuiven we tegelijkertijd ook. Dus in die zin zal er nog steeds armdom, ar armoede en rijkdom... Het gaat, uh, zoals eerder, inderdaad Louise Fresco ook zei... en anderen ook altijd over relatieve armoede. Het gaat altijd over relatieve armoede. Maar absoluut gezien worden we rijker... als je het gewoon in, in geld uitdrukt. Zal, dat... zal iedereen, of althans ja, het merendeel van de wereldbevolking... in ieder geval uh, wel voorzien zijn... in de eerste levensbehoeften wonen, uh, werken, eten, gezondheid... Ja, ja. werken is, werk is niet de eerste levensbehoeften. Nou ja, uh, wonen, eten, gezondheid. Nou, eten en wonen, ja. eten en wonen. Ja, dat is een beetje uit de Maslow-pyramide, maar die is inmiddels zwaar achterhaald. Uh, je, je kent het welstandsniveau. En als je daar puur naar kijkt, hè, wat, wat uh, mensen nodig hebben om in ieder geval in leven te blijven... dan verspreidt de welstand zich op dit moment sneller dan op enig moment hiervoor in de geschiedenis. Denk aan een land als China, waar... 50 jaar geleden uh, ongeveer iedereen uh, arm was. En waar nu 300 miljoen mensen aan de Oostkust leven... die een rijkdom hebben zoals de gemiddelde Nederlander. Dat zijn de opkomende economieën ook, ja. maar, maar, maar een continent als Afrika? Ja, ook daar zie je een enorme groei. Uh, ik heb gisteren ter voorbereiding van deze uitzending... eens gekeken naar de cijfers van de Wereldbank. En dan heb ik naar de sub landen gekeken... want daar zie je eigenlijk de grootste armoede ter wereld. En dan zie je toch 25 uh, landen die in de afgelopen uh, zeg maar 15 jaar... Uh, de armoedegrens hebben weten te verlagen. Dus het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens moet leven hebben die weten te verlagen. Of nou, maar hebben we het dan ver... over dat begrip van de, je moet leven van 1 dollar per dag? Of... Uh, ja, je moet, dat, uh, je moet dan naar de koopkrachtpariteit kijken van de bevolking. Dus je, je kunt het niet vertalen met ons inkomen. Want... Nee, want als je dus 1,50 hebt, dan, dan ben je al niet meer arm volgens dan ben je die daar in het, Als je kijkt wat hun voedsel kost, dan ben je daar al niet meer arm omdat je dan kunt overleven. En dus we dat... kijken naar de armoedegrens voor die lokale mm -hmm. koopkrachtpariteit. En... en dan zit er dus uh, wel degelijk schot in. En het is heel opvallend, omdat met name de vijftien afgelopen jaren... hebben heel veel landen juist een beetje terughoudend gereageerd... op het geven van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. En sinds die tijd bloeit het iets beter in dat soort landen. Dus er is een relatie volgens u? Er lijkt een relatie te zijn, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het geven van hulp, dat je daar altijd met heel veel beleid naar moet kijken... omdat we uit andere delen van de wereld hebben geleerd... dat wil je een land echt helpen, breng er dan arbeid naartoe... Het feit dat bijvoorbeeld China zo sterk gegroeid is, is onder andere gekomen dat ze een laag lonenland werden. En wij, onze maakindustrie, naar China daar gingen. Naar het brengen. En die hebben daar frik van geprofiteerd. Maar ja, China. China helpt nu Afrika weer. Ja, of China helpt die heeft namelijk het probleem dat ze investeert. niet snel genoeg aan de kennis kunnen komen. Ondanks dat ze nog een miljard mensen in voorraad hebben, zeg maar, die een hoog kennisniveau zouden kunnen hebben. Dus wat China nu geleerd heeft, is het trucje: breng een voorzichtige infrastructuur aan en ga weer naar een ander laag lonenland op zoek. En waar zijn de lonen nou nog lager dan in China? Ach, in, in Afrika, Afrika ja, waar, waar dus ook kritiek op is juist dat ze daarvan profiteren. Ja, dat is altijd eigenlijk geweest. Als je alleen maar dingen gaat halen en nooit wat brengt... dan krijg je precies wat wij ook gedaan hebben... Uh, kritiek ja, op bepaalde oude koloniale maar, maar... cultuur. Ja, dan deden we nog een paar andere dingen helemaal niet goed. Maar ja. China die brengt in ieder geval een stukje infrastructuur... maar gebruikt dat wel om bijvoorbeeld bepaalde delstoffen weer terug te halen naar China, omdat ze het ook al voorzien... dat daar een bepaald kan gaan Maar ontstaan. zal dat dan ook inderdaad... zich uh, uh, gelijkelijk gaan verspreiden, die welvaart? Of zie je dat de tweedeling in die landen gewoon veel groter wordt? Uh, welvaart zal zich wel, waarschijnlijk wel gelijk uh, verspreiden, gelijkmatiger. En dat heeft eigenlijk te maken met technologische ontwikkelingen. We staan aan de vooravond om om zowel het kapitaal, het, het, sorry, de energie, op een betere manier te verdelen. En dat komt eigenlijk door de opwekking van uh, ja, duurzame bronnen. Dus dat, dat we zonne-energie gaan omzetten in elektriciteit. En dat gaat binnen nu en vijftig jaar op grote schaal gebeuren. En hier zien we het nog niet zo, hè, Nederland? Nee, nog niet. Nee. Maar in Duitsland bijvoorbeeld hier wel. Ja. Dan gaat het eigenlijk zijn hard. We op, zijn we op dat gebied een beetje achterlijk? Uh, nou, dat vind ik een beetje een sterk woord. Maar we liggen wel achter, ten opzichte ja. van Duitsland zeker. Want die geeft daar veel meer geld aan uit. En is ook hoeveel veel liggen verder... je in zonne-energie te winnen, Met name de landen hoe dicht je er even aan nadert. Hoe meer je in zonne energie kunt winnen. Ja. Dus en dan ben je niet meer afhankelijk van die corrupte shakes Precies. in het midden Precies. Dus op het moment dat je dus de energie kunt opwekken, zeg maar, zonder dat je daar grondstoffen voor nodig hebt, aardolie, steenkool, aardgas en dergelijke, ja. zitten die landen extra goed gebakken, ja. want dan heb je daar dus energie. In het tweede wat er gaat gebeuren binnen nu en 40, 50 jaar is dat die maakindustrie, je had daar een hele fabriek voor nodig om producten te maken. En iets wat, wat nu opkomt is 3D-printing, dus kun je met een apparaat iets fabriceren. Dat Gewoon nu thuis, nog... dus je hebt een nieuwe stoel nodig? Ja, en die, en die kun je in een 3D-printer halen. Echt, ja, en nu kun je... moet je al een hele grote printer hebben over? Ja, maar die zijn er al. Er zijn printers waar een heel huis uit kan komen. Echt? Hè? Ja, met verdiepingen al erbovenop. En uh, <laughs> dat, dat gaat in de komende 40, 50 jaar de kant op... dat als je zelf zo'n hoofdtelefoon zou willen produceren... Ja. inclusief spoeltjes, magneetjes, spiekertjes... Dat, dat dat gewoon uit de printer kan komen. Op het moment dat je dat kan, betekent dat je dus ook derde wereldlanden... de productiemiddelen kunt geven, de energie om het te doen. Je hoeft al die fabrieken niet meer neer te zetten. Precies, en de welstoffen hebben ze al. Want daar zijn zij nou net iets in wat wij niet hebben. Dat hebben wij natuurlijk ook. Wij nou niet hebben een beetje steenkool, niet. maar zij hebben ook nog hele andere leuke dingen, Ertsen en zo. Ja, de, de, de, Jim Jong-Kim moet goed zeggen, uh, baas van de Wereldbank is hij. Die zei laatst, je moet gewoon een datum plannen eigenlijk. Over 25 jaar zorgen wij dat de armoede de wereld uit is. Is dat, uh, dat is een, lof een goede streven, manier? maar niet realistisch? Nee? Want dat streven hadden wij ook in 1947 toen we met het hele begrip ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp heten het toen ja. begonnen. En nu zijn we bijna 65 jaar later en het is nog niet verdwenen. dus. En, en u zegt eigenlijk het in 2050, over, over, is het 38 zal het nog nog jaar zal het bestaan? nog steeds. Zal het nog steeds bestaan. Alleen heel veel meer mensen zijn dan miljonair geworden. Dat is het goede nieuws. Maar het slechte nieuws is dat de buurman en de buurvrouw dat ook zijn geworden. Maar is het ook niet een probleem inderdaad... wat de goed, ge goed gewildende ontwikkelingssamenwerking hoopte? Dat als je daar ontwikkelingshulp naartoe brengt... dat dan de leiders ook het, de rijkdom beter gaan verde verdelen. En dat juist die leiders heel veel rijkdom naar zich toe getrokken ja, hebben. Ja, en hoe, in hoeverre kan je die mensen dan ook leren... Dat je die rijkte moeten moet verdelen, die ja, leiders. Ja, dat is heel moeilijk om dat te leren. Want er wordt heel vaak misbruik gemaakt van dat systeem. Dus het enige wat je kunt doen is zorgen dat de bevolking zo goed mogelijk is opgeleid. Zodat ze in ieder geval bewust zijn van het feit dat er wat staat te gebeuren. In maar dan dat moet je ook in... Grijpen in die tribale samenlevingen Absolute. daar. In die Afrikaanse Absolute, landen. Ja. En in hoeverre moet je dat doen? Ja. Nou, dat, doet, dat gebeurt nu in feite al door uh, zelfs in zo'n tribale samenleving mensen de beschikking te geven over internet en een soort. En, een en smartphone. de mobiele telefoon schijnt heel belangrijk en te zijn voor telefoon. de democratie. Die zitten dus de internet op een mobiele telefoon. Ja. En die, die zien wat er in de wereld gebeurt. En dus ook onze kritiek op hun systeem of op hun leider. De Twitter-democratie die her en der uh, ja. opkomt. En dat wer het werkt ook. En het werkt, dat is belangrijk. Ja. U zegt eigenlijk wel een, wel een, je zou kunnen zeggen, een positief beeld. Hè? Meer wel Vaart, weliswaar relatief misschien niet, maar wel uh, over het algemeen. V vandaag de dag zitten we nog steeds in een vrij stevige economische crisis. Ja. Daar moeten we ja. nog wel even uit, toch? Ja, de, maar daar komen we absoluut uit. Oh, ja? De vraag is of je daar blij mee moet zijn. Want op het moment dat je eruit bent, ben je op weg naar de volgende crisis. Dus ik bedoel, waar hebben we het over? Je bent en, altijd... <laughs> ja, ja, een trend zit okay, er nooit okay. eeuwig ja. door. Een trend nee. gaat naar beneden, omhoog, naar beneden, Wij komen omhoog. gewoon uit die crisis. Wij komen uit die crisis en daarna gaan we vrolijk de volgende. Dus we hebben het over. Precies. Ja, nou, dit is een vervelende crisis. Ja. Maar als, als die regeringen maar geen oorlog voeren, dan komt het wel goed. Dan komt het heel erg goed. Ja. Want dat is ook wel eens dat economische crisis kan leiden tot oorlog. Ja, ja. Dit, de fase waar we nu in gaan. We de eerste fase dat banken geld tekort hadden. Toen hadden we de fase dat regeringen die bank gingen helpen... en regeringen hadden geld tekort. Nu is de derde fase, het wordt bij de burger gehaald. Dus we gaan bezuinigen, noem maar op. Dan heb je twee kansen. Of het komt goed... Of het gaat helemaal fout, en dan gaat de dan burger het aan het ja, En dan zit weer goed. Griekenland zit een beetje op het randje nu. In ja, instantie. het is wel jammer voor die burger in de tussentijd. Want die, ja, het want die heeft het dan wel even heel lastig. die ja. heeft pijn. Ja, zoals nu in Griekenland. Maar dat beetje goed. pijn wat wij leiden ten opzichte van de derde wereld... is nog te doen. Tot zover. Futuroloog Paul Ostendorf. U blijft hier nog even zitten om zo direct over sport te praten. Ik ben benieuwd wat u daarvan weet. Maar wij gaan eerst weer luisteren naar Peter Beens. En gehoord en niemand had je nog gezien verdwenen met de noorderzon je had geen geld meer en geen werk je ging op zoek naar wat geluk omdat je hier niet verder kon nu tien jaar later in de nacht kom ik je tegen in de stad je bent geen schim van wie je was je lijkt gebroken door de tijd en niemand weet meer wie je bent. Vertwijfeld kijk je naar je glas. Je hebt gegokt, je hebt verloren en na jaren opgesloten is er niemand die meer wacht. Je vrouw vertrok zomaar opeens, je kinderen ken je niet eens. Nu leef je eenzaam in de nacht? Geweest is geweest, het wordt ooit wel weer feest. In jouw stad, op jouw pleinen. Ach, dit gaat weer voorbij, doe vertrouw maar op mij. Ja, de zon zal weer schijnen. Oh, dat ik het heel zwaar stond, toen jij voor me klaar met wat geld en wat eten. Nu sta ik aan jouw zij, want wat jij deed voor mij, ben ik nooit vergeten. Het leven gaat gewoon niet door, je denkt waar leef ik nu nog voor, maar ik zal je helpen beste vriend. Want morgen is een nieuwe dag, dan zal ik zorgen voor een lach, En dat heb jij gewoon verdiend.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 Agri, gaat weer voorbij, doe vertrouw maar op mij, ja de zon zal weer schijnen. Hoor dat ik het heel zwaar, toen zond jij voor me klaar, met wat geld en wat eten. Nu sta ik aan jou zij, maar wat jij deed voor mij, ben ik nooit vergeten. Geweest is geweest, de nieuwe single van Peter Beensen. hoofdredacteur van het Blad Helden... en ook aan tafel nog Paul Ossendorf, futuroloog... die al zei dat hij niks met sport heeft. Ik weet er niets van. Mijn kennis van sport... kan op de achterkant van een postregel aan de kant... Hele veel is nog erbij. Dus de toekomst van de sport in 2050, dat moeten we vooral niet aan je vragen. Weet ik niets van. Kijk, Goed, Frits, uh, we gaan met de flops uh, van start. Ja, ik uh, zag uh, bij de de Knevelen van de Brink... zag ik Mart Smeets. Die heeft weer een boek geschreven. En uh, daardoor zat hij er ook. En dat boek eindigt op 17 augustus, twee dagen na de sluiting van de Olympische Spelen. En daarin staat dus niets in over de affaire Armstrong. Dus vroegen de moraalridders daarnaar... toen zeiden hij, ja, dat was de deadline. Nou ja, dan zou je kunnen denken, voor een boek... kan, kan ik de deadline even opschuiven? maar dat oh. kon dus blijkbaar niet. Toen hebben ze hem ook gevraagd, ben je beschadigd... door die affaire Armstrong? Toen zei hij ja. Maar toen zei hij nader letterlijk... Uh, toen vroegen ze ook, kun je de avondetappen dan weer doen? Toen zei hij, deel van lente, ja. Want zei hij, het beschadigen kwam van mensen die niet beter wisten. En ik heb van mijn leermeester Bob Spaak geleerd... dat tegen domheid geen kruid is gewassen. Die aanvallen waren zo persoonlijk en dom... dat ik daar overheen stap en hoop dat ik volgend jaar... gewoon weer de tour kan doen, deel Valente. lente. Nou, die domme columnisten en journalisten, ik noem ze even. Uh, Max Pam en Theodor Holman in Parool. Evi Evimenko in Trouw. Frits Abrams in NRC, Hugo Kams in NRC, Johan Derks in VI. En ondergetekend in Helden. Ja, nog een Frits, zou ik zeggen. Uh, ja. En ongetwijfeld nog heel veel die ik gemist heb. Uh, Sommigen waren misschien wat persoonlijk. Maar heel veel hadden echt hele goede argumenten om kritisch te zijn op Mart Smeets. En het gekke is: Mart en ik zijn leeftijdgenoten. We zijn buurtgenoten. Hij is ook de ouderwetse soort. Zo'n keihard werkende journalist, wat ik ook ben en was. Maar wat veel van mijn vakbroeders hebben is een ongelofelijke allergie voor kritiek. Wij worden geacht kritiek te leveren op iedereen. Kritisch zijn op elke uitspraak en elke bestuurder. En zodra we zelf kritiek krijgen, stijgen we ineens. Ja, eens. En dan mensen, zijn dus, dus de, kritici, de, de kritici zijn dom. Maar jij vindt dat hij, dat hij inhoudelijk in had moeten gaan op de. Ja, nou ja, de nou dus ja. Waar hij die mensen tegen. Dat is waarop hij met hij de, Armstrong is Leon de, Winter, hij is de Leon de Winter. Van voor Lance hij is Leon de Winter van Bad voor Lens Armstrong. Toen heeft Lens Armstrong altijd verdedigd. Er is David Walsh, die journalist van de Sunday Times. die in 1999 al twijfel aan Lens Armstrong. in 2004 een boek geschreven heeft: twijfel aan Lens Armstrong. Ik heb van uh, Danny Nelissen begrepen, een journalist bij Eurosport. dat er op Amerikaanse websites en sites ook al vaak getwijfeld is aan Lens Armstrong. Maar goed, Mart bleef dat mag, maar dan moet je nu wel begrijpen dat er kritiek komt. Want jij bent onze gids geweest bij de Tour al die jaren. Mm, we hebben al die jaren, moeten geloven geweldig. Paul ook wel gevolgd, Armstrong, want dat ik, ik was ook wel, wel van buiten -sport. de ja, ja, ja, sport. Dus ja, dus verbaasd zou, dus zeker... over dat soort Ja, verbaasd. Ik, affaire. ik vraag ook af, komt het ooit nog goed met de wielersport? Ja, dat komt heus weer goed. Ja. Okay. Net als, uh, net als de wielersport de gaat gewoon nee, door. Net als met de crisis. <laughs> ik <laughs> ik <door laughs> dat gaat zeven uur op, zeven uur Maar goed, ik wens op deze uitspraak geen kritiek, want zo dom ben ik ook wel weer. Uh, dan de enquête van het AD. Afgelopen week onder 50 wielrenners... die de afgelopen 10 jaar of 15 jaar profwielrenners zijn geweest. hebben ja. al die wielrenners gevraagd: hebben jullie doping gebruikt. En dat is hetzelfde als dat je aan sportjournalisten... die nu naar een evenement gaan in Oekraïne of in Polen... of parlementaire journalisten die meereizen met parlementariërs... of parlementariërs die naar uh, Zuid-Amerika gaan... en ook bij terugkomstvragen zijn jullie vreemd geweest. Ja, ja. Nou, ik garandeer dat ze allemaal zeggen nee. I, dus zo'n enquête, en daar ja. ben ik met volledig veeens. eens. Zo'n enquête is volledig zinloos. Oh. Daar ben je het eens met Smeets? Ja, volledig ja, met hem e de mensen. Dat het een zinloos enquête was. Dan zondag zag ik PSV van Vitesse verliezen... met het grootste, twee jaar geleden... het grootste talent, Giorgino Wijnaldum. Hij speelt bij PSV nu. Een paar uur later zag ik FC Twente... zeer armoedig gelijk spelen tegen Peck 2-2. Met de twee spelers die meteen na Wijnaldum werden genoemd... als de grootste Nederlandse talenten Leroy Verre en Lucas Taños. Deze twee spelers moesten zo nodig weg bij Feyenoord. Uh, ja, het grote geld, of meer geld wachten... Mm -hmm. in plaats van bij Feyenoord te blijven. En ze, wat zijn ze in twee jaar geworden? Grijze middelmaat. Ze zijn nog geen 22, zijn nu al grijze middelmaat. Uh, en ik zeg je... Dit lot wacht ook Kevin Leerdam en Jerson Cabral. Die kennen we al niet eens meer, die speelde ook bij Twente. Wilde ook ja. Die wilde ook zijn contract niet verlengen bij Feyenoord. Ja. Ryan Babel was op zijn 19, die moest ook zo nodig naar Liverpool. Is nu 26, heeft daarna nooit meer een wedstrijd van formaat gespeeld. Uh, Stefan de Vrij en Tony Veljena zijn nu in bespreking. Wat ze niet begrijpen, wat hun zaakwaarnemers niet begrijpen ja. bij Feyenoord... wat die zaakwaarnemers ook niet begrijpen... het is niet geld alleen, jongens van 17, 18 jaar komen plotseling in het eerste. En, het zijn in wezen, en als ze dan weggaan bij Feyenoord of bij een club als Ajax... dan worden het weeskinderen. Ze zijn weg bij dat, dat warme thuisgevoel van Ajax en Feyenoord. Wat met, die, met Wijnaldum, Castanjos, ver is gebeurd. Castanjos heeft een jaar bij Inter gewoon niks gedaan. Wijnaldum is bij PSV niet beter geworden. dat komt niet alleen... De voetbalklimaat zal hetzelfde zijn... maar het homegevoel, het warme thuisgevoel, het beschermde nest... zijn ze kwijt. Ze willen meer geld. En ja, maar dat kun je... Over, als, als straks zijn ze 22. Die Viljena heeft dus bijge... Of nee, daar kom ik straks op. Er stond vanochtend een interview in de AD met Lucas Tanjos. Dat moeten al die voetballers lezen. Dat is van een treurigheid. Daar word je echt doodziek van. Want? Die jongen is, uh, is anderhalf jaar kwijt geweest. Is een jongen met zorgen nu. Is een jongen met rimpels in zijn gezicht geworden. Een jongen die is nog geen 20 jaar. Of is net 20 jaar. Wat ze niet begrijpen is de warmte van Feyenoord. Van Ronald Koeman, Jean-Paul van Gassen, Giovanni van Bronckhorst, Roy Makai, Die maakt dat ze de komende drie, vier jaar echt groot kunnen worden en Jean-Paul Weetjes, de ga ik hebben heeft net bijgetekend. Jordi Klaas, Bruno Martins Indi, let maar op. Over twee, drie jaar komen, zijn, zij, zijn zij er wel. En ik vrees voor de carrières van Wijnaldum. Die blijven bedoel je Ver dus misschien dus... nog bij Twente, maar... Dan de top, dat vind ik dat hij uh, Jean-Paul Weetjes heeft bijgetekend bij Feyenoord. Die ja. is 18 jaar. Die, die blijft. Die blijft Volgen, tot 2016. Ja. dan is hij pas 22. En wat is die jongens dan? Die kunnen salarissen krijgen van rond de 5 ton. Voor jongens van... 18, 19 jaar is dat geen schek salaris. Nee, heb We hebben het over de armoede vandaag. Ik, denk ja, dat ik, ja, nou ik ja. vind het redelijk slow. Oh, ja. ja. Het is betrekkelijke armoede als je het vergelijkt met uh, Spanje of Italië. Maar dat gaat ja. voorbij, ja. Italië. Maar ik hoop dus ook dat Boetjes... Ik denk dat hij een grote toekomstwacht bij Feyenoord nu die bijgetekend heeft. Hij heeft rust. Hij is in het warme nest waar hij iedereen kent. De, de ballen verzamelen. Iedereen kent hij dat. Het is zo lekker voor een jongenspeler. Oh, nou, dus, je hebt je punt gemaakt. Ja. En ik hoop ook dat hij meegaat naar het EK in Israël aanzien de zomer. Daar is net de loting geweest. Hele zware loting, maar dat wordt een prachtige EK-hoping. Mm. Dan top vind ik het ontslag van John Lammers, trainer bij Eindhoven. Top. Uh, ik kan niet goed oordelen over Lammers als uh, trainer. Hij was een verdienstelijke spits bij uh, Excelsior. Maar ik noem je even op met wie hij moest spelen... afgelopen zondag tegen Almere City en daarmee verloor. Met Zwinkels, van Cowen, Rossen, Tahapari van Bellen... Van Zon, Wakels, van Geerle, van Boekel... van Kruisend, Kok, Einadi en Penix. Ik bedoel, als je met die spelers niet van Almere wint... dan verdien je het om ontslagen ik, ik te worden. Ik ken ze niet allemaal, nee, maar, nee, maar niemand ze, ken ze. Ook Niemand kent ze. Ik bedoel, waar heb je het over? <laughs> Goed. En dan uh, Inter en Wesley Sneijder hebben ruzie. En ik denk dat het een redding is voor Wesley Sneijder. Wesley moet weg bij Inter. En het gaat om geld. Ik neem aan dat Wesley voldoende verdiend heeft de laatste jaren. Hij ja. is de best betaalde speler van Inter. En, en wordt laat... niet opgesteld nu, hè? Nee, dat wordt niet opgesteld. Hij niet gaat, en maar. laat Wesley alsjeblieft kiezen voor zijn voetbalcarrière. Het is een prachtige voetballer. Misschien met Van Persie de beste Nederlandse voetballer die we hebben van de Vaart. Uh, hij heeft de laatste twee jaar weinig gevoetbald. Uh, niet, voelt zich niet thuis lekker bij Inter, blijkbaar. En laat hij nou niet kiezen voor uh, een een of andere sheik. Dat doet hij waarschijnlijk toch niet in het Midden-Oosten. Maar ook niet voor een Russische club waar hij dan helemaal weg gaat. Hij moet naar Arsenal... of naar Spurs, of naar Bayern München... naar Ajax? Ja, naar Ajax zou hij... Van... maar dat heeft hij al gezegd dat hij het niet doet. Oh. Ik zou het fantastisch vinden als hij gewoon een half jaar naar Ajax gaat... dan betaalt Ajax... Heus wel boven de norm die ze normaal betalen. Dan kan hij weer ja, ouderwetse voetballer worden. Toch niet en dan kunnen we over twee jaar misschien wereldkampioen... worden. Wesley Sneijder. Hij heeft genoeg verdiend. Maar dat komt als de redding zijn voor Wesley Snyder. Dat Interim van hem af wil. Want maar hij dat zeg je, in... wat, dus ze kiezen toch. Nou, dat is misschien een voordeel. Maar negen van de tien keer toch voor het grote geld. Ja, maar ik geef dus aan: kijk, Wesley wordt voor het grote geld. Kiest op zijn 4, 5 of 23ste. Allah. Maar wat ik aangeef net, die jongens van 18, 19 jaar, 17 hmm. jaar. Je hebt het Ryan Bamo gezien. Ze gaan allemaal mis. Hoe komt dat? Omdat ze dat gevoel van die club kwijt zijn. Maar ze zijn vanaf de elfde, twaalfde, kennen ze iedereen bij die club. De kleedkamer. Als er wat minder speler is er altijd wel een, ja. een elftal leider... die zegt, jongen, ik help je even. Maar kom je daar bij Inter terecht? Kom je bij Liverpool ja, maar terecht? Maar wat moet Wesley Sneijder nu dan doen? Wesley moet, moet hopen, zal wat salaris moeten inleveren. Eh, ik weet niet hij wat moet blijven, inleveren. denk je? Nee, hij moet weg bij Inter. Oh. Maar ik zou het fantastisch vinden als hij voor het naar Arsenal gaat. Daar komt Robin van Persie vandaan. Bij Arsenal kun je tot voetballer komen. Verdien je ook redelijk, hoor. dan heb ik het over 3, 4 miljoen. Verdien je, kun je er ook verdienen. In die tijd van armoede is dat natuurlijk... Is er een beetje mee rond kunnen komen. En misschien dat Real Madrid wel. En voor Theo Jansen is weggegaan bij weg, Wilde weg. Heeft veel salaris ingeleverd. Is nu de speel van Vitesse. Vitesse is het Chelsea van... Gaat hartstikke goed. Maar goed, gaat hartstikke goed van PSV. Ik weet niet of het Theo Jansen is, Ja, mede dankzij Theo Jansen. Theo Jansen is leider in het elftal. Uh, geeft die jongens een beetje gevoel van... jongens, kom maar bij mij. Ik pak het wel dus voor jou. Boni die scoort, toch? Nou ja, maar goed, hij geeft wel die voorzet. Hij okay. moet wel die voorzet ja, krijgen. En Theo Jansen heeft geld ingeleverd, maar is gelukkig. En mm. Wesley heeft genoeg geld. Hij moet een voorbeeld nemen aan Theo Jansen. Hij moet weer geluk vinden in het voetbal. En een voetballer moet per definitie gelukkig zijn... Het is het mooiste beroep wat er is als je van je hobby je beroep kunt maken. Net als wielrenners, dan komen je met wielrennen ook weer goed... als die wielrenners gewoon weer gaan fietsen. En geen foute artsen en verzorgers om zich heen... en maar foute ploegleiders, want uiteindelijk is het de arts die het jou geeft. Een wielrenner komt daar niet op. Het is een arts die zegt, met dat middel kun je harder gaan fietsen. Als je zoveel is... van sport houdt als jij nu weergeeft... Ja. vind je het dan niet erg dat geld zo'n belangrijke rol speelt? Ja, natuurlijk, speelt, natuurlijk is het erg dat het geld een belangrijke rol speelt. Maar ik kan me ook wel voorstellen... Als jij 15 jaar van je leven opgeeft, wat heel veel sporters, met name de amateursporters, hebben daar veel meer moeite mee, maar ook profsporters. Heel veel wielrenners, na het, als ze gestopt zijn, gaat hun huwelijk kapot. Bij heel veel voetballers is hetzelfde. Die komen er in een heel groot zwart gat terecht, missen de aandacht. En, maar ze moeten wel iets verzameld hebben, iets gespaard hebben. Want als zij 35 zijn... Dan verdienen ze niet zoveel. Dan hebben ze niks gedaan nee, tot nu ja. toe. En ja. dat is wat Johan Cruijff ook zo dwars zit. Daarom is die die Cruijff ja. University begonnen. Maar al verkeerde, verkeerde beleggingen en zo, dat heb je ook nogal vaak in die. Nou, ja. wat heet. Maar goed, Frits, tot zover. Dank okay. voor jouw tops en flops. En ik dank vooral Ossendorf. Zo direct gaan we praten over het elektronisch patiëntendossier. Blijf luisteren. Averon.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Nu bij Macro. Waanzinnige stickeractie. Plak zomaar 10% extra korting. Kom ze halen, die stickers. En plak die korting straks op uw kersting kopen. Een flatscreen, de kogelbiefstuk. Bij Macro gaat iedereen er wel op vooruit. Macro, partner voor ondernemen Nederland.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 Niet zomaar een bank. Dit is Radio 1.